8 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Italië is nog steeds onduidelijk hoeveel opvarenden... van het cruiseschip Costa Concordia precies worden vermist. De schattingen lopen uiteen van 50 tot 70. Het schip liep gisteravond bij het eiland Giglio... voor de kust van Toscane op de Rots en Kapzeisde. Zeker drie mensen kwamen om, twee Fransen en een Peruaan. Volgens reisorganisatie TUI maken de tientallen Nederlanders... die aan boord waren, het goed. De kapitein zegt dat de Rots waar hij tegenaan... voer niet goed op de zeekaarten stond...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 Nederlands belangrijkste exportproduct zijn dj's als Chesto, Armin van Buren, Le Grand en Leedbeek Luke. Ze waren goed voor twee derde van de opbrengst. Bij een steekpartij in Arnhem zijn een meisje van 15 en haar vader gewond geraakt. Het meisje ligt met ernstige steekwonden in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. De dader is volgens de politie haar ex-vriendje van 14. Waarschijnlijk hadden de twee ruzie gekregen. De jongen is opgepakt. Het weer vanavond droog en bewolkt. Morgen minder bewolking en in het zuiden van het land wat zon.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 Was. we gaan eens kijken hoe er in Deventer wordt geschaatst op de marathon. Sebastian Timman, zijn de dames al binnen? Nee, nog niet. Ze komen nu richting de streep, maar dan gaan ze de bel horen voor de laatste ronde. Die klinkt nu inderdaad en Elma de Vries komt naar voren en Mariska Huisman komt naar voren. Mariska Huismann, de Nederlands kampioene en leider in het algemeen klassement... die twee keer onderuit is gegaan in deze wedstrijd. Dus dan zou het extra knap zijn als ze ondanks die twee achtervolgingen die ze heeft moeten doen... om terug te keren weet te winnen. Ze is in ieder geval voorbij aan Elma de Vries. Maar gaat ook als laatste er binnen, de laatste bocht in. Waar ze ook als eerste eruit komt. Ja, dat lukt er dan nog wel. Maar dan wordt de sprint aan alle kanten aangegaan. Ook door Voske Tema van der Wal. Aan de buitenkant. En dan wordt het Huismann. Nee, het wordt toch weer Voske Tema van der Wal. Komt in de laatste meters over Mariska Huismann. En wint zo haar tweede wedstrijd in twee dagen. Gisteren in Horen en vandaag hier in Deventer. Groningen-Leiden leek al beslist, Fleon Kerst. Maar ja, dat heb jij wel vaker verteld. Het was Leiden in last voor Leiden. Het is eigenlijk nog steeds Leiden in last voor Leiden. Want het is 26-13. Maar het moet Groningen toch één verwijt maken. Het verschil had veel groter moeten zijn. Bij 26-9 waren de kansen. En nu heeft Leiden vier punten op rij gemaakt. Misschien ruikt dus een punt. We hebben nog lang nog 7 minuten binnen. Peter Tos en Nick Jagger met Don't Look Back. Nou, dat doen we toch even. We kijken even terug naar Deventer sprint tussen Mariska Huisman en Voske Tamar van der Wal, zoals we al zo vaak dit seizoen gezien hebben. en ja, Dat kan ik uh, herhalen. Zoals we zo vaak dit seizoen gezien hebben, won Voske Tamar van der Wal haar elfde overwinning in deze KNSB-cup van de veertien wedstrijden die er geweest zijn en haar veertiende overwinning in de totaal dit seizoen. Maar toch staat ze niet aan de leiding. Dat ik al eerder, dat komt door die tussensprints waar zij niet aan meedoet. Huisman doet dat wel, maar vandaag niet. Want ging dus twee keer onderuit. Betekent dat Voske Tamar van der Wal door die eerste plaats twee puntjes inloopt op Mariska Huisman en met nog één wedstrijd te gaan. 28 punten achterstand heeft. Dat betekent dus eigenlijk dat ze volgende week moet winnen, een ronde voorsprong moet pakken en dan ook mee moet gaan doen aan de tussensprints. Nou, dan kun je eigenlijk toch al wel de conclusie trekken dat als er niks geks gebeurt, Mariska Huisman volgende week dus de eindstee gebaald in de KNSB Cup. Zij wordt vandaag dus tweede achter Tema van der Wal. Wieteke Kamer wordt derde, Cindy Vergeer wordt vierde. Het was een massasprint bij de vrouwen. Vanaf half negen gaan we kijken naar de wedstrijd bij de mannen. Eens kijken of die dan ook, zoals ze vaak dit seizoen eindigt in een massasprint of dat er wel rijders zijn die een voorsprong weten te pakken. Morgen is de finish van Parijs-Dakar. De loodzware rally die tegenwoordig in Zuid-Amerika wordt verreden. Onder de deelnemers in vrachtwagens, auto's en op motoren veel Nederlanders. En in de studio hier zit tegenover mij Hans Brian. We kennen hem als rugbykenner, maar hij heeft in het verleden ook veel te maken gehad met Parijs-Dakar. Uh, wat is jouw binding met die wedstrijd Hans? Ik uh, woonde net in het zuiden. Ik gaf daar uh, les op een middelbare school. Ik ben daar net zo terechtgekomen als jij. En toen ik daar uh, net was, toen werd ik op een keer gebeld door iemand die je, zei... Meneer De, jaren de Roy. jaren 70, begin jaren 80? Ja, dat was in uh, uh, 84. En toen zei iemand tegen mij, meneer De Rooy, wil jou spreken. Jan De Rooy, dat was een begrip dus. En toen hebben wij elkaar één keer ontmoet... en daar is een uh, hele vruchtbare samenwerking uitgekomen. Ja, eh... Uh... Heb je die wedstrijd ook een paar keer gevolgd ter plaatse? Ik ben uh, delen er geweest in die tijd. Uh, toen we gingen we nog met kleine vliegtuigjes daar naartoe. Ik ben in Mali geweest. Ik ben natuurlijk bij de finish een aantal keren geweest. Maar een heleboel werk kon ik in die tijd beter hier doen dan daar. Ik herinner je, het het je werk... misschien de hele oude tijd met Kees met Buurman Daf. en Josje Thor. Ja. Toen ging dat nog met zo'n draadje, want ineens hadden ze het dan ergens midden in de woestijn geluid. Maar daar hadden wij uh, Harry Jansen voor, ook een oud collega van ons. Die zat in de woestijn en Serge Covain, de man van IC Radio Tour, bij langs de lijn, die zat in Parijs. En dat verzamelden wij in Eindhoven. Deed ik in die tijd zelfs met Arno Vermeulen, die daar zijn eerste stappen in dit uh, vak zette. En uh, ik was nuttiger hier dan in de woestijn, want daar hadden ze vooral handjes nodig en die heb ik niet. Ja. Um... Waarom is Parijs-Dakar speciaal? Uh, Parijs-Dakar is speciaal omdat er in die tijd zeker vooral over avontuur ging. De fabrieksteams waren nog heel matig aanwezig. Het was echt het avontuur. En zoals Thierry Sabine, de man die dat ooit gestart is, zei... de rally is voor mij geslaagd als ik aan de finish sta in Dakar... en er komt helemaal niemand binnen. Ja, je zegt fabrieksteams deden toen al niet mee... maar uh, ik kan me uit die, die beginperiode nog wel DAF-trucks en zo herinneren... waarin Jan de Roy toen reed. Ja, toch is dat pas twee jaar nadat ik erbij gekomen ben... is het project overgegaan naar DAF. Wat was verstandiger, goede ingenieurs, mensen... die veel tijd hadden om eraan te werken. En Jan kon dus zich uitsluitend bezighouden met het rijden. En bovendien werd de auto beter, want uh, er was wel... Uh, nu zit er meer technische know-how bij de familie de Roy dan toen. Ja... ja. Um... Hoe is die rally ontstaan eigenlijk? Die meneer Sabine, Thierry Sabine, een, een soort he-man, een, een fantastisch mooie man... altijd in het wit gekleed, die uh, was in 1977 was mee aan het doen... aan een rally in uh, Libanon. Die raakte daar uh, verstrikt, kon niet weg, verdwaalde... en werd uh, ontzettend getroffen door de charme van de woestijn. Iets wat overigens Jan de Roy ook had. Die werd helemaal uh, lyrisch als hij de verschillende soorten zand zat. Dan wist hij ook precies wat de consequenties van die verschillende soorten zand waren. Die meneer Thierry Sabine is toen in 1979 begonnen met die rally. En ik heb ooit een persconferentie meegemaakt in de Palais de Congrès in Parijs. Die begon om 11 uur. Daar zou hij optreden en vertellen wat er ging gebeuren dat jaar. Ik denk dat er 600 journalisten binnen waren. Om half 1 kwam hij binnen, anderhalf uur te laat. En hij kreeg een staande ovatie van het journalie. Heb ik nooit eerder meegemaakt. Uh, waar, waar kwam die, die, die, die belangstelling van Jan de Rooy voor? voor dit soort, je, je zei hij had iets met zand. Hij had een, een transportbedrijf geworden. Ja, maar Jan deed vroeger motor. Hij is bij de MON de Mon is hij ooit Nederlands kampioen geweest. Is daarna heeft hij nog wat KNMV-werk gedaan. Toen is hij gaan rallycrossen. Hij heeft alle disciplines gehad. En toen zag hij dit. En toen dacht hij: dat is het voor mij. Dat is mijn vakantie, heeft u ook altijd gezegd. Hè. Jan gaat met zijn autootje in het zand spelen. <laughs> ja. um, het, het heet Parijs Dakar, uh, maar ze rijden de laatste vier jaar in Zuid-Amerika. Uh, kun je nog even vertellen waarom? Ja, het, de, inmiddels is het natuurlijk een brandnaam geworden. Gewoon Dakar, Le Dakar. Uh, Afrika werd eigenlijk steeds gevaarlijker. En het aantal landen waar je doorheen kunt werd beperkter. Mali viel af. Zodat uiteindelijk het alleen over Marokko ging. Een stukje. en een flink stuk Mauritanië. en dan Senegal. Ja. Nou is Mauritanië heel groot en heel veel zand. Maar in ieder geval, dat uh, leverde toch problemen op. Er waren gevechten die van rebellen... waar uh, de regeringsleger niet goed konden ingrijpen. Dan moest je de uh, rally neutraliseren. Dat betekende voor die mensen die veel geld betaald hadden... dat ze uiteindelijk niet aan rijen toe kwamen. Toen heeft A.S.O. de organisatie die ook verantwoordelijk is... voor onder andere de Tour de France, heeft besloten... wij gaan dit niet meer doen en hebben toen in 2008... Geen rally gereden, hebben twee jaar de tijd gehad om hetzelfde in Zuid-Amerika op te zetten. Uh, is er ja. nog wel een binding met Parijs of ook niet meer? Nou ja, het hoofdkantoor zit natuurlijk in Parijs. Ja, maar vroeger startten ze geloof ik officieel ja, ja, ook ja, nog ja. in Parijs. Nee, hè? nee, dat is allemaal Maar dat allemaal is helemaal, weg. alles ja, is, is Zuid-Amerika ja. en daar gebeurt ja. het. Wat is het verschil tussen Afrika en Zuid-Amerika? Uh, nou... Klimatologisch verschilt er niet zoveel. Wat belangrijk is, wat ik nu bijvoorbeeld ook... onze oude routinier Hans Beks hoor zeggen... die nog steeds meerijdt. Ja, maar dit is eigenlijk nauwelijks zand. We hebben het merendeel over stenen gereden, te vergelijken met het stuk wat in Marokko dat gereden wordt. Dat zijn de pampa's in, in, in Zuid-Amerika? Ja, pampa's en fesh-fesh uh, en, en kort, uh, kort gras en dat soort dingen, kamelengras. Maar veel minder die ontdekkingsreizen in de zand. En dat aardig is dat dat nu in de laatste twee etappes wel het geval is, want het aantal wat nu uitvalt, is veel hoger dan in het begin van de rally. Ik denk, vandaag niet meegerekend, maar er is vandaag toch weer van alles gebeurd, dat er 60% niet aan gaat komen. Dat is veel. Ja. Um, denk je dat Parijs-Dakar ooit nog terugkeert naar Afrika? Als het daar rustiger zou worden, dan denk ik dat mede onder invloed van een groot aantal deelnemers... en ook van sponsoren die meer belangen hebben om die tijden beter aan te sluiten op Europa... dat dat me niet zou verbazen als het terug zou gaan. Maar ja, rustig zou worden. Je bedoelt, als er in alle landen die erbij die, betrokken zijn ja, een, een dan, stabiele dan regering komt. Van nu. Ja. Maar ik kan je zeggen dat uh, een, een de oude baas van de dakar Rally, Hubert Oriol... En René Match, een oude Formule 1 rijder, die overigens ook uh, in de Dakar Rally meegedaan heeft. Die hebben een soortgelijke rally nu in Afrika. Dat heet de Afro Eco Rally. Wordt door een bescheiden aantal mensen aan meegedaan, maar groeit wel. Dus. Dus er bestaat een kans dat ze toch wel ja, weer die kans op gaan. Maar er zit natuurlijk veel competitie tussen. Dat het mogen duidelijk zijn tussen de huidige ASO-directie en nu Ber Oriol als oud-directeur van de ASO. Ja. Er is natuurlijk uh, vooral in de tijd dat ze door Afrika reden uh, heel wat kritiek geweest. Uh, omdat er doden vielen. Uh, niet alleen bij de coureurs, maar ook bij mensen die uh, in een dorp plotseling uh, werden overreden door een vrachtwagen of ja. een motor of wat dan ook. Uh, dit jaar overigens meteen al in de eerste etappe. Ja. Een, een motorcoureur zelf die overleden is. Wat maakt het allemaal zo gevaarlijk? Het zijn er volgens mij eh, dodelijke ongevallen 27 sinds de eerste keer. Waaronder dan twee Nederlanders. Ja, eh, wat maakt het zo gevaarlijk? Ik denk het niet kennen van het materiaal, dus waar ze op rijden. Het niet kennen van wat ze gaan ontmoeten. Vermoeidheid, vaak doorsleutelen tot de volgende dag, tot je aan de start staat. En dan krijg je toch ergens een tik en onoplettendheid. Ik zie ook gewoon in de beelden op het ogenblik... dat er vaak onoplettend uh, gereden wordt. Maar en ja, dat is ook geen wonder als je de, de hele dag achter het stuur... of op de motor zit ja, natuurlijk. Ja, en wat denk je van die kwads? Zo'n heel moeilijk ding, waar je dan ook... Daar deden toch uh, 44 man mee die op zo'n ding uh, zijn begonnen. Er zijn er geloof ik nog 11 over. Maar je moet uh, over ijzer uh, mentaliteit beschikken. Niet uh, bang zijn voor blessures... En uh, ja, het is dan toch, ondanks dat er heel veel blessures vallen... zijn die mensen zo geobsedeerd dat ze het jaar erop toch weer gaan sleutelen... Ja. en weer mee willen doen. Ja, en ondanks al die kritiek uh, is de organisatie ook telkens doorgegaan. Ja, dat heeft mij wel eens verbaasd. Ik vind de organisatie niet altijd even goed. En dat kan ik op afstand zeggen, maar dat wordt ook door de coureurs zo ervaren. Uh, ja, het is die aantrekkingskracht van die rally. Waarbij ik nu zie dat er weer meer avonturiers komen en minder fabrieksrijers. Is dat gunstig? Uh, ik vind het in ieder geval leuk. Kijk, het feit dat uh, Volkswagen, BMW, uh, niet Mitsubishi... niet in de top van de auto's te vinden zijn... daar werd vroeger de dienst uitgemaakt. Dat zijn nu twee minis en een paar Hummers. Nou, een Hummer is een hele rare auto. Maar goed, dat zijn dus nu die de dienst uitmaken. En ja, je ziet het ook bij de vrachtwagens... Uh, Chakine is weggevallen en Kabirov is weggevallen. En wat er voor in de plaats gekomen is... heeft eigenlijk niet het porté om die IVECO-ploeg van uh, Jan, uh, Gerard de Rooij, uh, het moeilijk te maken. Ja, de zoon inmiddels. Hè? De ja. zoon inmiddels, ja. Jan is mee als teamleider. Ja, ook terecht verstandig, denk ik. Want als je de karakters ziet die nu bij elkaar gezet zijn... om in de rally te rijden... dan denk ik goed dat het goed is dat er een teammanager bij is. Um, is het sport... Ik vind het wel sport, ja, want het wordt onge als ik alle kilo's optel... die bij zo'n ploeg eraf zijn, als ze terugkomen, dan weet ik dat ze... Ja, dan weet ik ook hebben. nog wel paar voorbeelden. Nee, maar waarom is het sport? Ja, het is sport omdat het van je eist dat je je materiaal kent... dat je met je materiaal kunt omgaan, dat je samen moet werken... dat je merkt dat als je mechanicien niet goed genoeg is... of je uh, navigatie is niet goed genoeg, of je bent zelf niet goed... Dat, kortom, het is teamwerk. En daar, ja, dat vind ik sport. Ja. Ja, ja. Um, oh, is ja. het belangrijk voor uh, bijvoorbeeld de ontwikkeling van auto's? Er wordt van Formule 1 vaak gezegd. Hè? Het is belangrijk voor de ontwikkeling van auto's voor de consument. Uh, is er iemand die hier voordeel bij heeft? Nou, ik weet wel dat we in de jaren tachtig wel eens zeiden bij DAF... nou ja, het is natuurlijk toch wel aardig. Want we zien toch dat we materialen nu gebruiken... die we misschien ook in de, gewoon op de productielijn kunnen gaan gebruiken. denk ik in die tijd met name aan kunststoffen. Daar zou je iets van kunnen zeggen. Maar verder moet je het niet overdrijven. Nee, dus eigenlijk is het gewoon een speeltje van de rijken? Uh, nee, want er zijn natuurlijk armen... die in hun dorp of in hun omgeving zoveel groentemannen en andere snakbaarhouders, en noem het allemaal maar op, achter zich weten te krijgen dat ze samen met die spaarcentjes toch elke keer weer meedoen. Um, maar het is wel voor een deel, je moet genoeg geld hebben, want anders kan je er niet aan beginnen. Nou, als je naar de grotere teams kijkt, is dat absoluut het geval. Ja, ja. Um, motoren, vrachtwagens en auto's, um, waar gaat het eigenlijk om? Om de auto's? Wat is de belangrijkste ja, wedstrijd? Als je, als je naar de beelden kijkt die wij uh, toegezonden krijgen over in Europa... dan zie je dat er erg veel aandacht altijd gevallen is... op degene die bij de auto's de belangrijkste waren. Dat was duidelijk, want Volkswagen, Mitsubishi en dat BMW hadden natuurlijk belangen. En hetzelfde zag je met de motormannen KTM, want dat is een van de grotere producenten. En bij de vrachtwagens was dat wel eens wat minder, want die komen in verhouding laat aan... En in het donker dan hadden die camera mensen inmiddels ook een dag achter de rug van hier uh, tot kinderen. Dus die hadden niet zoveel trek meer. Uh, terwijl dat eigenlijk, daarom vind ik het zo leuk, het spectaculairste deel is. Ja. Het is ongelooflijk om te zien wat je kunt met die, uh, met die wagens. Is er nog veel belangstelling van media? Uh, ja, uh, er is een behoorlijk uh, contingent uit Nederland mee... Vaak jongens die combinaties maken en uh, regionale baden, bladen bedienen. RTL uh, laat natuurlijk uh, tamelijk veel zien elke avond. Die uh, kouwen het wel twee keer uit, de dag ervoor ook nog even. Dus ja, er is wel uh, aandacht. Ja, ja. We, we hadden de hoop dat we Frans Verhoeven, dat is een van de motorcoureurs... Ja. die uh, meedoet aan de Rally Parijs Dakar, uh, aan de telefoon zouden kunnen krijgen. En Dennis van der Geest, die daar voor RTL is als verslaggever. Er wordt heel hard gebeld, maar blijkbaar is uh, de ontvangst in de woestijn... Niet al te best. Uh, ik weet niet of het foto van KPN of uh, welke dan ook is die daar staat met een paal, maar tot nu toe hebben ze het niet kunnen bereiken. Uh, maar jij weet ongetwijfeld uh, meer dan 50 Nederlanders aan de start. Hoe doen ze het? Nou, heel, eigenlijk uh, een aantal heel goed. Uh, Frans Verhoeven die uh, rijdt uh, op het ogenblik denk ik op een vijftiende plaats. Dat is niet zo gek gezien de problemen die hij gehad heeft al bij het aanvang uh, van de rally. Hetzelfde geldt voor Knuijman. Die Henk Knuijman zit ook heel dichtbij. En zo zitten er nog een aantal in die nooit de illusie gehad hebben dat ze bij de bovenkant konden rijden. Meedoen Oogdoen... is belangrijker dan winnen. Wat zeg je? Meedoen is belangrijker dan winnen. Die, ja, die, die, echt, ja die, die, die zeg maar de oude Olympische gedachte... Ja, bij de, bij de auto's, dat is, vind ik echt heel opvallend. Er zijn er twee uh, man die uh, helemaal voorin meerijden. Ten Brinke, die uh, zevende was in het algemeen klassement... en Van Loon, die uh, op vijftien stond. Nou heeft Ten Brinke vandaag is vastgelopen in het zand... dus ik weet niet hoe dat afgelopen is, maar dat zijn... Prestaties die in vroegere jaren met al die fabrieksrijders bijna niet mogelijk waren. Nou, dan kom je bij de vrachtwagens. Ja, uh, nog even, ja. je zegt vastgelopen in het zand. Ja. Uh, je moet dan maar zorgen dat je er zelf uitkomt. Of krijg je hulp ja, op ja, Nee, Je mag geholpen worden door. De grote jongens hebben allemaal assistentie in de rally. Niet alleen uh -huh. naast de rally, die AB rijden, maar ook in de rally. Die doen niets anders dan hun auto onttakelen om, om de grote meneer aan het rijden te houden. Nou, Tembrinke heeft ook zo'n team. Maar als je dus met een probleem vastzit en dat probleem moet opgelost worden, dat, dat kost tijd. Dus ik denk dat hij vandaag flink tijd verloren heeft en misschien een paar plaatsjes zakt. Maar het is een echt een hele prestatie om in het autoclassement... als uh, toch min of meer zo zover te komen. En dan die, ja, die, die dan de vrachtwagens. Ja. ja, ik zei het al. Het, het, is, het is natuurlijk opvallend dat Low Price al uitgevallen is. Een Tsjech die, altijd, die onlangs nog woont. Dus toch een man die wat kan. Het wegvallen van Chakin en, en Kabirov bij Kamas in, uit Kazachstan doet mij één vermoeden. A, willen ze er minder geld aan uitgeven... of hebben ze zich vergist door jongere kerels erin te zetten... maar die jongere kerels hebben het niet waargemaakt. Bovendien was de tactiek die Mike, Biazon, Stacey en Gerard de Rooij gedaan hebben... zeer volwassen. Ik moet echt zeggen, ik ken Gerard natuurlijk wat beter. Chapeau, hij heeft heel volwassen gereden. Aangevallen wanneer het moest, daarna geconsolideerd. De andere mensen het werk laten doen... Ik zie hier toch wel de hand van de oude meester in, hoor, van Jan. Ja. Maar je, je kan toch ook zeggen... Uh, hij heeft ook uh, ontzettend veel ervaring in die wedstrijd. Want het is ook een aantal keren helemaal verkeerd gelopen. Nou, natuurlijk. Ja, als je zegt, heeft Gerard veel ervaring? Dan zeg ik, ja, hij doet vanaf 2001 mee. Hij is twee keer derde geworden. Maar de laatste jaar heeft hij natuurlijk veel pech gehad. Eerst ging de rally niet door. Toen blesseerde hij zich. Hij is een keer uitgevallen. Dus het was nu echt zo'n jaar waarin we vooraf gezegd hebben... toen we een keer bij elkaar zaten. Gerard, als het nu niet lukt... Is het klaar, hè? Kan niet meer. Je hebt te veel faam opgebouwd die je niet waargemaakt hebt. Nou, ik vind dat hij daar nu uh, geweldig in geslaagd is. Want hij wint het gewoon. Ja, dat, kan. Windet, dat is ja. niet meer te vermijden. Nee, hij heeft de laatste dagen alleen maar op heel houden gereden. En heeft de anderen het een beetje uit laten knokken. Onder andere dan die twee Russen. Maar die liggen zo ver achter dat dat was geen echte belager meer. Nee. Hans-Briand, hartelijk dank. Helaas dus uh, geen contact met Frans Verhoeven... de motorcorreur en uh, met uh, Dennis van der Geest, de man die daar voor RTL zit. Maar uh, helaas. Um, we gaan de baasballen. We gaan kijken bij uh, Leo Kersten, Groningen-Leiden. Is het inmiddels al een wedstrijd of nog steeds niet? Nee, niet echt. Wordt uh, het ook uh, niet meer, hè? Ja, dat ga ik niet zeggen. Uh. Nee, nou ja, dat hoop ik altijd dat je wel zegt, want dan, dan komt het later niet uit. Nee, dat klopt. Nou, weet je, uh, het is 40-25. Het is net rust. Iedereen gaat de kleedkamer in. En ik zie Toon van Helster, de coach van Leiden, de kampioen van Nederland... nu al overleggen met zijn assistent hoe het anders moet. En ik kan me echt niet voorstellen dat Leiden de tweede helft zo slecht speelt... als vooral het eerste kwart. Het tweede kwart was al iets beter. We kwamen nog terug zelfs, die marge. Die was 17 punten, die werd minder, tot 11, 26, 15. Toen hing het erom, toen kon het we ja, dus zetten Groningen weer even aan. Leiden mist een paar ballen, want ze schieten echt dramatisch. En dan zijn het nu 15 punten. Ja, 15 punten is veel. En als Groningen zo blijft spelen zoals ze nu spelen, is er niks aan de hand. Maar ik heb Groningen de laatste tijd een paar keer gezien, die ploeg heeft nog steeds dalen naar beneden. Ze spelen nu constant op een zeer behoorlijk niveau. Maar de vraag is of ze die dalen nog in deze wedstrijd krijgen. Houden ze eruit, dan winnen ze. Soeverein, weet ik zeker. Maar ik kan me niet voorstellen dat Groningen nu al 40 minuten constant kan spelen. Leiden heeft een laag niveau. Die zullen vast nog een keer gaan pieken. Gaat dat vandaag gebeuren? Dat weten we dan uh, ja, in 20 minuten speeltijd. Op de tot nu, 40-25, is in ieder geval niets, helemaal niets af te dingen. van Amy Winehouse. Inmiddels is het toch gelukt om met uh, motorcoureur Frans Verhoeven contact te krijgen. Uh, Frans, de etappe uh, van vandaag, hoe ging het? Ja, het ging eigenlijk best lekker. Uh, ik, uh, ik ben vanmorgen meteen uh, aanvallend gestart. En ik heb al een hele korte tijd heb ik uh, de vier rijders die voor mij gestart waren, heb ik ingehaald. En uh, toen ben ik volle gas doorgegaan. En net voor de, voor de uh, benzinestop heb ik geen nog ingehaald. En het zondag raad ik goed voor, we hebben vandaag veel duinen gehad, het was een hele mooie etappe. Het was echt een, een Afrikaanse etappe zoals je zegt. Ik vind uh, Peru eigenlijk uh, het meest Afrikaanse land van, uh, van alle landen die we nou door hebben in Zuid-Amerika. Zuid en uh, ja, het op zich zat er goed voor, ik ben vandaag achter gefinished. En uh, dat is denk ik uh, momenteel een klein beetje het haalbare uh, wat er nu nog in zit. Je was vooraf uh, uh, erg positief, uh, wat is er allemaal gebeurd de afgelopen weken? Ja, ik heb uh, gewoon vanaf de begin af aan uh, met heel veel kleine technische uh, mankementjes uh, aan de motorfiets te uh, kampen gehad. En uh, eigenlijk de basis van de motorfiets is gewoon perfect, de chef doet het goed en het rijwiel gedeeld en het motorblok uh, werkt perfect. Alleen, uh, ja, het rand gebeuren, de, de preparatie uh, eromheen. Wat het, uh, wat het team verzorgd heeft, is uh, niet bestand tegen mijn rijstijl en uh, ja, daar heb ik eigenlijk heel uh, veel tegenslag mee gehad en, en dus ook veel tijd mee verloren. Zeg je niet bestand tegen mijn rijstijl of bedoel je daarmee het terrein? Nee ja, het terrein in de rijstijl. Ik, uh, ik heb me na, na de Marokko Rally dit jaar, heb ik me gigantisch goed voorbereid, de fysiek. En uh, ik heb ook heel veel motortraining gedaan en ik was echt gewoon klaar voor om een, uh, om een goede top 5 positie te kunnen rijden. En uh, ja, de preparatie van de motorfiets is daar gewoon niet tegen de stand. Ik ben gewoon eigenlijk momenteel uh, fysiek gewoon sterker als wat, uh, als wat de motorfiets uh, aan kan. En uh, ja, dat is voormiddels jammer als je er neer staat. En je bent echt goed voorbereid om dan die uh, tegensluit te moeten verwerken. Waardoor je uh, rond de 15e plaats al mee gaat rijden. Terwijl je zet het voor, voor een top 5. Ja. De eerste dag was er een ongeval met een collega-coureur uh, die overleed. Uh, ho hoe werkt dat door? Ja. Eerlijk gezegd horen wij er heel weinig van. Er wordt door de uh, organisatie heel weinig over gecommuniceerd. Er wordt s'avonds bij de briefing wel eventjes niet stil te houden. Maar ik het is uh, van, van uh, die jongen en, en zijn familie. Maar uh, ja, de bakker, die wacht op niemand en die gaat gewoon door. En zo is het al, al, al jarenlang. En uh, ik zei, er wordt ook niet erg veel gecommuniceerd naar de deelnemers. Zie je wat er nou allemaal precies gebeurt. Er zijn elke dag wel uitvallers, maar je weet natuurlijk niet precies. Uh, op welke manier mensen uitvallen. Of dat het door technische omstandigheden is of uh, dat ze lichamelijk beschadigd zijn. Kende je hem? Nee, ik ken hem niet. Ik, uh, ik, heb, ik heb er ook geen gezicht bij. Ik zou niet kunnen zeggen wie het was. En uh, ik, uh, ik heb hem zelfs nooit ontmoet. Als, als, als, als uh, coureur op een motor uh, lijkt hem het parcours heel anders dan in een auto of vrachtauto. Uh, vertel daar eens iets over. Ja, wij zijn natuurlijk als motorrijders... ...aan alle gevaren blootgesteld. Je zit alleen op de motor, uh, sowieso moet je alles zelf doen. Dus je moet sowieso je techniek sparen. Mocht er een stuk zijn onderweg, moet je zelf als monteur uh, in kunnen springen. Uh, je kan niet overleggen met je navigator, want je bent alleen. Uh, dan kom je op het navigeren, dat moet je ook zelf doen. Uh, dus ik denk dat het, uh, het rijden met een met motor in de Dakar, toch wel het, het puurste, de puurste deelname is uh, die, je maar, uh, die je maar kan vinden in, uh, in deze rallywereld. Ja, je had het er net al even over Afrika. Wat is het grote verschil tussen Afrika en Zuid-Amerika? Nou, je moet gewoon zo zien, in, uh, in Argentinië en ook in Chili is er gewoon een uh, gigantische uh, infrastructuur. Overal zijn dorpen, steden en wegen. En uh, je moet in een proef moet je regelmatig moet je een keer ergens een weg oversteken waar dan een hoop publiek staat. Uh, het mooie van, van Afrika is, dat was, dat je gewoon honderden kilometers niks hebt. Honderden kilometers... Uh, Duinen, pistes, wildernis, bergen. Dan zie je op één dag zie je dat gewoon vijf keer het landschap volledig veranderen. Omdat de etappes ook veel langer zijn. En uh, ja, de Zuid-Amerikaanse bakkaar uh, Zuid uh, is gewoon uh, ja, een beetje onderhevig aan, aan een hoop media die er heel kort op zit. Uh, die, die mensen, het die publiek die komen kijken. En uh, ja, het is allemaal gewoon iets, iets luxer. Heb je in die, in die etappenplaatsen nou ook contact met het publiek bijvoorbeeld? Met de toeschouwers daar? Nou, heel weinig, want wij komen binnen en het publiek mag komen tot de dingengang van een bivak. En eh, als we in een bivak zijn, ja, dan heb je contact met de mensen die, die dus deelnemen of in assistentie zitten. Maar direct met, met, de, met de mensen buiten heb ik niet zo heel veel contact. Het is alleen een keer mensen die je omwerking ziet die een fotootje willen maken ofzo. Of die bij de start van de special staan of bij de finish van de special. Maar uh, als we van de finish van de special naar het rijden, dan gaan uh, we eigenlijk uh, daarnaar binnen. En dan zitten we gewoon in een, in een afgesloten, uh, afgesloten gebied waar een groot hekwerk omheen staat. Waar niemand binnenkomt die daar geen uh, pas voor heeft. Zeg, je hebt veel pech gehad. Um, uh, en je rijstijl, zeg je zelf. Uh, ben je toch tevreden over deze editie? Ja, goed. Voor het resultaat ben ik niet tevreden. Ik, ben wel te, ik heb wel een versie dat ik uh, dat mezelf goed voorbereid had. En uh, dat ik uh, ook klaar ben om... Uh, ...om ook in de toekomst uh, grote dingen te kunnen laten zien. Maar dan moeten we wel uh, echt serieus aan uh, andere separaties van, van het materiaal denken. En daarbij denk ik dat we het gewoon zelf in eigen hand moeten gaan nemen... ...en nu we ook moeten laten aan een, uh, aan een team die, uh, die denkt op, uh, op een bepaald niveau te zitten. Dus volgend jaar weer? Jazeker, ik, uh, ik heb nog met mijn uh, privésponsor Destil en Wilvo... ...heb ik nog een contract voor, uh, voor nog twee dakkaars. Dus net voor drie jaar eigenlijk getekend uh, afgelopen december. En uh, jullie zijn er niet van mij af. Ik blijf doorgaan en uh, ik kom volgend jaar uh, nog fitter en nog sterker terug. Met nog beter materiaal om dan uh, wel te kunnen scoren in de top 5. En hoop je dan dat ze toch een keer nog terug gaan naar Afrika? Ja, maar dat is de hoop denk ik van 90% van de, van de rijders. Ik denk 90%, 90 van de deelnemers die hier zijn. Er zijn heel veel mensen die ook uh, de, de oude Dakar gereden hebben in Afrika. Die, die hopen allemaal om nog een keer terug te keren daarheen. Het uh, komend jaar zal sowieso niet zijn, want uh, er zijn een contracten recht hier met de uh, met start- en finishplaatsen uh, in Zuid-Amerika. De finishplaats komend jaar is in Santiago de Chile. En, uh, dus daar gaan we niet aan ontkomen. Uh, misschien in een, in een toekomst dat nog ooit teruggekeerd wordt, maar gezien de onrust momenteel in, in Afrika. Uh, hebben ze een goede reden om daar nu heen te gaan. En ik denk ook dat voor de organisator ASO uh, financieel veel interessanter is om, uh, om die zaken te doen dan in Afrika. Frans Verhoeven, goede finish morgen. Oké, okay, heel hartelijk bedankt en uh, blijf me volgen. En ik doe mijn best. En wij gaan schaatsen. Heel anders, want uh, daar ligt geen zand. Uh, er is goed gestrooid uh, daar in de woestijn. Uh, dus uh, hier is het alleen maar glad, hè, uh, Sebastian? Het is hartstikke glad op die uh, mooie ijsbaan De Scheg in uh, Deventer. Gezellig baantje altijd. Een baantje natuurlijk met veel historie. Waar de mannen inmiddels uh, begonnen zijn, trouwens, aan een wedstrijd: 125 ronden, 50 kilometer. Dus in totaal ook voor uh, de mannen is het de voorlaatste wedstrijd in de Marathon Cup. Hier op uh, De Scheg. Baan, ik zei het al veel historie, de IJsselkup. Dat is toch een wedstrijd die veel schaatsliefhebbers eh, nog bekend in de oren klinkt. De laatste jaren niet verreden, maar men is bezig om die IJsselcup weer een nieuw leven in te blazen. Dit jaar voorzichtig weer begonnen. En volgend jaar ligt er 50 jaar kunstijs in Deventer. En dan wil men toch proberen om die traditionele openingswedstrijd van het begin weer te gaan organiseren. Nu is het geen openingswedstrijd, het is dus al de voorlaatste wedstrijd dus van de marathon Cup. Ook al is het pas januari, half januari. Maar het peloton gaat straks in februari de, naar Oost toe voor de natuurijswedstrijden al daar. En daarom is dit al de voorlaatste wedstrijd. Bob de Jong zit mee in een kopgroepje van vier weg, uh, weggesprongen in de eerste ronde van de wedstrijd. Bob de Jong, de man die eventjes geen lange baanwedstrijden heeft, want het lange baancircuit bestaat de komende weken uit sprinten. Volgende week in Salt Lake City en de week daarna het wekensprint in Calgary. Dus Bob de Jong heeft alle tijd om zich weer te gaan uitleven op het uh, marathongebied. En dat doet hij meteen goed in het begin van deze marathon. Probeert weg te rijden met Bram Bruske onder andere een klein, wat kleine gaatjes daar in het peloton. Chris Pijn Ariens, de leider in de Marathon Cup, zit goed mee voorin. Echt weg komt dat groepje van Bob de Jong nog niet. Hij rijdt voor de bandploeg. De ploeg die het hele seizoen eigenlijk al het heft in handen heeft. Dus kijken of zij vandaag ook weer de boel gaan uit gaan maken wie er uiteindelijk gaat winnen. Bob de Jong probeert het nog eventjes, maar de rest van het peloton zit vlakbij. 118 ronden. Het duurt dus nog wel eventjes hier in Deventer. Troubles, baby Treintje Oosterhuis met a good day. Nou, dat is het niet voor Leiden, Leon. Nog niet, in ieder geval. Dat zeker. Het is wel een goede dag voor Groningen en de 3000 man op het die op de tribune zitten. In het begin van de tweede helft nog steeds een marge van 15 punten. Die was er bij de rust en die is nu 42-27. Ja, je hoort het goed. De kampioen staat achter in Groningen. 42-27. En nou, tot op heden is er niets op aan te merken. Leiden is natuurlijk wel het een het ander aan te merken. Maar ik kan ook gewoon zeggen, Groningen speelt gewoon een goede wedstrijd. Fanatiek als team. Niemand verzaakt. En dat is bij Leiden wel anders. Dat begint met de spelverdeler. Die Thomas Jackson. Die bakte echt helemaal niks van vandaag. Maar Toon van Helftre heeft eigenlijk geen andere spelverdeler daarachter. Ja, ene Cunningham. Maar die kan er ook weinig van. Ja, dan zal je zien als ik het zeg. Die Jackson bakte niks van. Schiet hij gelijk de eerste drie punten van de wedstrijd voor Leiden raak. Na vijf pogingen is de zesde eindelijk raak. En dat was uh, meneer Thomas Jackson. 42-30. En dan rekenen we even, 12 puntjes verschil. En, en ja, die marge van 10 die is heilig. Nu Brian de Vares die gooit echt een puddingbal. Die raakt niet eens de ring. En dan kan Leiden er vandoor naar de andere kant. Shepard. Ja, dat was misschien toch een hele belangrijke driepunter van meneer Thomas Jackson. Die denk ik in de rust wel op zijn donder heeft gehad van Toon van Helfteren. Zoals ze dat allemaal hebben gehad. Want ze kwamen pas één minuut voor aanvang van de tweede helft het veld op. Terwijl ze normaal allemaal een minuutje of vijf opnieuw de warming-up doen. Nou, dat was in het geval van Leiden niet het geval. Nu gaat de bal onder het bord en via de voeten van de Vares over de achterlijn. Dan staat het op vier seconden op de schotklok. En dan krijgt Leiden de bal... Ja, kan het nog voor Leiden? Ze hebben 17 punten achtergestaan. Het kan altijd. Maar ze zullen toch echt ja, fanatieker en beter als team moeten gaan spelen. Boxley, 3 seconden, 2 seconden. De bal wordt uit zijn handen getikt. En die bal gaat er niet in. Uiteindelijk kreeg hij hem toch richting de ring. Nog 7 minuten in het derde kwart. Stand Groningen Leiden 42 tegen 30. Het was een grote verschuiving in het Belgische wielrennen. Omega Farma en quick step waren rivalen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 als je een sponsor dossier afwerkt dat het je echt voelt dat je tot het einde haalt en dan ben je zo moe als iemand die uh, parier opgereden heeft. Omega Pharma quick rijdt dit jaar fenomenaal. Omega Pharma Quickstep. Hoe We moeten het nou uitspreken. Blijven trainen. Omega, step farum, quick egama.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 155, dus ik uh, ben hem net aan, uh, net aan over de limiet. Dankjewel. Ik ben rot op de wel hier, maar... ja. Dat was voor Nicky Terpstra... in de bijdrage van Steven Dalebout. Into a doorway in my mind... This is where you live, it's where...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 To where we sat in clouds of smoke Up to when we swam in Show me that you are still around.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 This is where you live, Daniel. Lior met Daniel. Groningen en Leiden. En uh, uh, Groningen lag dik voor. Leom Kersten. Ja, je filosofeerde net al een beetje. Is het nog? Ik moet zeggen, Leiden heeft al voorgestaan. Ze stonden er <laughs> maximaal 17 achter. En het was zojuist 42, 44. Inmiddels is het 44. 44. Ja, ik kon me al niet voorstellen dat Groningen dat hoge niveau vast zou houden. En dat Leiden zo ontzettend slecht zou blijven spelen. Nou, dat is naar elkaar toegekomen. Niet zo'n beetje ook, want we hadden nog geen vijf minuten gespeeld na de rust. En Leiden zette een 2-19 tussensprit neer met Devon Shepard in de hoofdrol. Canadees, Canadees International zelfs. Die heeft acht punten op rij gemaakt. En daarmee trok hij de kar voor zijn ploeg samen met uh, Seamus Boxley. Het is een uitstekende speler die uh, eigenlijk opgaat voor MVP misschien wel dit seizoen. De uh, meest valuable player. Uh, alle aanvallen lopen op dit moment via box en dat is de center. Maar hij is moeilijk te stoppen voor Groningen. Nu Tief Stelkens met een geforceerd schot. kets aan de zijkant van de ring eraf. Ja, dat geforceerde bij Groningen, dat is het verhaal van de tweede helft. In ieder geval tot nu toe alles, alles ook geforceerd. Terwijl Leiden ineens ja, uh, zo soepel loopt als een uh, pas uh, gereviseerde motor. We het net toch over de Dakar Rally hadden... Vraag me af wat Toon van Helsel in die rust toch gezegd heeft. Want ja, Afgelopen dinsdag in die Europese wedstrijd was eigenlijk hetzelfde. Leiden begon ontzettend slecht aan die wedstrijd. Het kwam 8 tegen 19 achter. En uiteindelijk kwamen ze nog terug tot een puntje. Ze wonnen niet, die wedstrijd, die Fransen. Want die Fransen waren gewoon goed. Uh, dat kunnen we van Groningen nog niet zeggen. Misschien dat Groningen uiteindelijk wel wint. Maar zover is het nog lang niet. We moeten nog twee minuten in het derde kwart. En uh, ja, waar ik vooraf kan uitging, is nu waarheid. Het is een spannende wedstrijd. Groningen-Leiden 44-44. En dan het schaatsen in Deventer. Hoeveel rondjes hebben ze erop zitten inmiddels, Bas? Ze hebben er uh, 37 op zitten uh, van de wedstrijd. Over We 125 ronden in totaal gaat bij bijeen. Hier nog niet zo'n hele spannende wedstrijd eigenlijk. We hebben wel de eerste serie gehad met tussensprints. En daarin heeft uh, Crispijn Ariens zijn voorsprong op rot. Rob Hadders weer vergroot. Het zijn er nummers 1 en 2 in het algemeen klassement. Met uh, Na deze wedstrijd is dus nog één wedstrijd te gaan in de Marathon Cup. Maar ja, Ariens staat al 62 punten voor. Stond, moet ik zeggen. Hij heeft die voorsprong nog weer met drie uitgebreid. Dat zijn er dus nu 65 na die eerste serie tussensprints. En dat betekent dat Rob Hadders volgende week de wedstrijd moet winnen. Ariens geen punten mag verspelen en dan moet hij ook nog een keer of 6 7 in ieder geval een ronde voorsprong pakken plus alle tussensprints winnen. Daar komt het zo'n beetje op neer. Met andere woorden, Crispijn Ariens die al heel lang geen wedstrijd heeft gewonnen, maar zich wel het hele seizoen heeft gemengd in de tussensprints gaat op die manier de Marathon Cup winnen. En dat is ook wel een beetje zoals de KNSB het wilde daardoor zijn die Daarom zijn die tussensprints ingevoerd om het onderweg allemaal wat spectaculairder en wat spannender te maken. Maar je ziet toch ook wel in deze marathon dat het na zo'n tussensprint zo nu en dan een beetje behoorlijk stilvalt. Nu eventjes niet. Nu is er wel een kleine afscheiding voor in dat peloton. Groepje rijdt weg met uh, daar in ieder geval Willem Hutt ook goed bij. Dat is dus uh, een van de mannen uit uh, die hele sterke bandploeg. Ploeg trouwens vandaag zonder de winnaar van gisteren, Christijn Groeneveld. Won in Horen de wedstrijd en ook zonder Arjan Stroetenga, de Nederlands kampioen van dit seizoen op Kunsthuis. En dus is het nu bijvoorbeeld voor Willem Hutt eens een keer de kans om voor de overwinning te rijden. Hij rijdt weg, probeert althans weg te rijden. Groepje van een man of acht ligt los. Echt wegkomen doen ze nog niet. Seconde of vijf voorsprong en nog 84 ronden zijn er te rijden. Is it a name? Is it a power? Is it Rowan met Bestelmar. We gaan op naar het NOS-journaal met Martijn Nijhuis. En het volgende uur ijspiedweer Rolof Thijs. Want over hem gaat morgen de volgende aflevering van Andere Tijden Sport. Tot zo. op 1: 50 moorden per jaar op een eilandengroep.